Katrien Straatman met het NOS, bekend als een van de beruchtste ontvoerders van de terreurgroep. De Amerikaanse president Trump wil toch gaan boren naar olie en gas in het Poolgebied bij Alaska. Dat had zijn voorganger Obama in december juist verboden. Trump denkt dat de boringen duizenden banen en miljarden dollars kunnen opleveren. In Nunspeet is een explosie geweest in een huisje op een vakantiepark. Daarbij zijn de vier bewoners gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze brandwonden... en zijn ze met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er na de explosie brand ontstond... is er van het vakantiehuisje weinig meer over. De oorzaak van de explosie wordt onderzocht. Het weer: de zon schijnt geregeld en op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind die naar het oosten draait wordt het een graad of 13. Morgen ook vrij zonnig en zo'n 17 graden. Na het weekeinde wordt het weer wat frisser. Dit was het NOS journaal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad is de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Knopend Diemen en Knopend Muidenberg het hele weekend dicht door werkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat bij Maarsbergen drie kilometer na een ongeluk en er zijn twee rijstokken dicht. Op de N201 Uithoorn richting Hilversum vijf kilometer file tussen Vreeland en Hilversum. En richting de Keukenhof op de N207 is het al vrij druk. Er staat drie kilometer tussen Abbenes en Hillegom.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 But girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's. En we zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort op de Tolweg in de studio. Helaas liet de techniek ons weer in de steek. We gaan het tweede uur doen. En aangeschoven is inmiddels Ruud Zandberger van D66. En we gaan het een beetje hebben over samenwerking, toegangsbeleid in Zandvoort. We hebben een, een, een Zandvoortselaan en we hebben een zeeweg. Daarna gaan we praten met Wilma Schrama, Ernst Brokmeijer over de viering dodenherdenking. En daarna natuurlijk de bevrijdingsdag. want het één...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 de westelijke randweg kan je doortrekken tot uh, Ikea, dan heb je een mooie ring. Ja. Uh, Metropoolregio uh, Amsterdam, die is bekend. Wij blijven toch zitten met een Zandvoortselaan en een zeeweg. En uh, op het moment dat ik rechtsaf de zeeweg op ga, kom ik bij de Rotonde in Bloemendaal en daar houdt het op. Ga ik linksaf, dan houdt het op bij Heemstel Aarhout. Wat schiet Zandvoort daar dan mee op? Nou, er zijn... Nou, want je, je, je pakt nu uh, even de zeeweg en de en, ja, want dat blijft de, Zand blijven de dus. Dat blijft ook. Uh, desondanks denk ik dat er uh, en regionaal... en met name in Haarlem... een boel verbeteringen kunnen uh, plaatsvinden... die ook van belang zijn van Zandvoort. Zoals. Bijvoorbeeld. Nou, neem bijvoorbeeld de Randweg. Ik noem maar wat. De Randweg is een weg uh, vanaf, zeg maar, Bloemendaal... tot aan uh, Zandpoort... Ja, de, de, de, de, met, rand, de randweg die loopt niet uh, uh, naar Zandvoort. Allem, ja, nee, maar uh, Zandvoort heeft daar wel drie verbindingen aan. En nou, die verbindingen je... die worden dus uh, uitsluitend en alleen... met stoplichten worden die uh, bewerkstelligd. Als je, dus, dus kijk maar even na. Uh, ik, neem ik, de zeilweg. Ik, ik, ik haal, ik haal even in mijn geest de eerste afslag van de randweg. En die is bij de ijsbaan. Dan ga ik het spoor over linksaf. En dan kom daar, ik in, in het drukke het gedeelte dus bij de rotonde van Bloemendaal. En dan staan ze tot aan het gemeentehuis van Bloemendaal vast. Ja, maar er zijn meer uh, wegen. En dan pakken uh, we de tweede, de zeilweg. De zeilweg. En ook hetzelfde lakende pak. Hetzelfde probleem. Ook weer stoplichten. De enige uh, weg die niet uh, gelijkvloers is... dat is de weg uh, vanaf uh, Overveen, laat ik maar zeggen... Uh,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 om een gegeven moment, en dat hebben wij in de laatste raadsvergadering... want we hadden het in, uh, hoe heet het? Uh, um, ik heb hem voor mijn neus liggen, 14 maart 2017. Ik heb mijn bril niet op. Maar ja, die moet op. Even pakken. Daar is eigenlijk dezelfde discussie gevoerd... door de gemeenteraad van Zandvoort als in um, 2016. Waarin uh, we toch wel om een gegeven moment constateren... dat een aantal gemeentes op de rem trapt...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 Ja. Uh, is daar vaak overleg over? Of, of? Ik weet niet precies, maar ik neem aan dat, dat hij regelmatig overleg heeft met zijn uh, collega's. En uh, er is een stuurgroep onder mm -hmm. voorzitterschap, geloof ik, van uh, wethouder in, in Haarlem. Haar namen ben ik even kwijt. Ja, in Bloemendaal wisselen ze nogal snel, hè? Dus, uh... <laughs> ja, nou ja, naar Haarlem is dat wat stabieler. <laughs> nog wel. <laughs> en. Um, uh,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 Er een Grand Prix was die uh, uh, gewonnen werd door uh, Graaf Wolfgang van Trips. Dat is wel een hele oude. Ja, maar er kwamen wel honderdduizend mensen op af. Ja, dat is en, en niemand nam het kwalijk dat je twee uur op de Stamforslaan nee, stond. Nee, dus, ja, en de Zeeweg ook. Daar de stonden ook, ook de ja. mensen. Dus op een of andere manier... En ik, ik, moet, je, ik moet je zeggen dat... dat uh, kijk, natuurlijk kan in bepaalde gevallen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 precies in zijn werk gegaan. Hoe ben jij erin geluisterd? <laughs> ja. ja, hoe word je erin geluist? Nou, ik, ik werd uitgenodigd voor een vergadering... Uh, uh, met de wethouder... vanuit, vanuit de gegaan, in dit geval... met, uh, met ons dagelijks bestuur. Dat is geen vreemde uitnodiging. Dat is geen vreemde. We, we zitten regelmatig om tafel. Uh, de datum is een beetje... <laughs> nou, de datum had ik eigenlijk helemaal niet eens op gelet... in eerste instantie, maar het kwam eigenlijk gewoon heel lastig uit... qua werk, hè. Nou ja, We doen ook vrijwilligerswerk. Ik denk dat ik daar af en toe ook voor mijn werk vrij voor moet nemen...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 Ja, nou, dat hangt een beetje vanaf, maar, maar jullie mogen nog gewoon ergens blijven zeggen. Ja, dat, verre, mag, oké, dat mag. Uh, maar je bent een gelukkig mens, want het is je totaal... Ik, ik, volgens mij zit deze glimlach al uh, drie dagen non-stop op mijn gezicht... en ja? dat zal denk ik nog wel even duren. Ja. Dat ik, het, het, toevallig iemand van de week zei van... ja, maar hoor, jij, jij staat toch vaker voor groepen mensen... en, en, en, en ik, ik mag soms piekeren... en dan uh, ben je helemaal niet verlegen. Ik zeg, nee, maar dat, dat is altijd makkelijk, want dan heb je ja. het over anderen. Ja, ik vind het ontzettend zool, leuk ja. om anderen in het zonnetje te zetten... om ja. te zorgen dat anderen een leuke tijd hebben...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 Uh, Wilma Schrama zit hier ook bij en die is uh, uit dezelfde stichting en dan geven we Ernst maar wat uh, tijd om te bekomen en ik uh, ga <laughs> niet zeggen was... zijn schoenen aantrekken maar... gelukkig te zijn <laughs> we kennen elkaar goed genoeg om dat wel even te kunnen no. zeggen uh, Wilma uh, ernstig onderwerp, uh, de koningendag is natuurlijk altijd hartstikke leuk, ja. hè? Stichting uh, Nationale uh, Feestdagen die uh, brengen veel, veel lol in het dorp hè? we zijn bezig kijken bij de, bij de kinderspelen het was weer geweldig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 En jullie doen daar verder niet veel aan? Uh, zij zijn wel aanwezig, het uh, Nationale Feestdagen. Het 4-mijn-comité die leidt de herdenkingen. Dus we beginnen om 12 uur bij het uh, Joods Ja. En dan is daar de, de rabbijn, burgemeester, uh, college en, uh, en wij. En, en dan heel veel toeschouwers hoop ik. En kinderen hopen we dat er dit jaar heel veel zijn. Want Maaike Kappel is heel druk bezig geweest met de scholen.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 Nee. Voor de festiviteiten op 5 mei. Ja, want na de dodenherdenking uh, is de volgende dag de bevrijdingsdag. Ja. Geen taart, Ernst, deze keer? Uh, nee, geen taarten. Die, uh, die, die zijn allemaal uitgedeeld op Koningsdag. <laughs> uh, maar het is natuurlijk wel, het is, het is wel die verbinding die er altijd ligt. Hè? 4 mei, na het, zoals je zegt, het herdenken. Um, en daardoor is het ook heel goed om op 5 mei... ook de de vooral vrouw stil te staan bij het feit dat we hier in een land leven... waar we vrij zijn en dat we dat zo lang mogelijk mogen blijven. Dus ja, wij vinden dat een hele belangrijke dag. Ik blijf herhalen overal waar het kan... dat wij het nog steeds heel raar vinden... dat we dat formeel in Nederland maar één keer in de vijf jaar doen. Gemiddelde Nederlander moet gewoon werken die dag. Nou, vind ik heel bijzonder. Ik moet overigens zeggen, ik werk bij een internationaal bedrijf. Mijn collega's in de rest van de wereld snappen daar helemaal niks van... dat we dat maar één keer in de vijf jaar doen. Maar in ieder geval, Zandvoort vieren we het elk jaar. En in die zin een wat kleiner programma dan op Koningsdag... Maar wel bewust een programma waar zowel voor jong, en dat is wel in de ochtenduren, een aantal activiteiten zijn. als voor oud of ouder in de middag. Omdat we vinden dat we zo breed mogelijk iedereen in wordt moeten betrekken. Je hebt het over die één die keer in de, in de vijf jaar. Maar ik heb zelf een beetje de indruk dat. van Rijkswegen is het vijf jaar. Maar als ik ja. landelijk kijk naar allerlei festiviteiten. en bijvoorbeeld één, de bevrijdingspop. dan wordt het toch steeds meer jaarlijks.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 En dat is, dan is het al heel erg vol. Ja, als je al ziet dat de seniorenvereniging wat is het, Ik uh, denk wel 600, 600 leden heeft, dan ja. wordt dat dringen natuurlijk. Ja. Nou, we maar werken. goed, het, het is gezegd. Ja. 1 mei kan je pas een kaartje ja, halen bij, bij de Bruna... of bij uh, Pluspunt in, de in Noord aan de Bali. En op is op. Ja. Op is op. Uh, uh, wij twee. beginnen om half twee...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 is het ook verouderen als ik het nou leuk vind om eens een diep te crossen? Ja, het is officieel geen keep them rolling. Want dat Absoluut. is heel streng. Hè? Dat mag nee. alleen als je echt een voertuig hebt wat uit de oorlog zelf is. Maar het lijkt wel veel. Dit zijn uh, echt wel oude voertuigen uit die periode. Uh, uh, dus dat is één. Uh, in principe is het uh, onder de veertien. Maar als het uh, niet heel druk is, dan uh, weet ik dat ze iedereen het liefst meenemen. En de reden waarom we onder de veertien hebben gezegd is omdat we hebben maar een beperkt aantal auto's hebben.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 Um, het is in samenwerking gegaan met het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Oké. Okay. En die hebben mij uh, enorm geholpen hè, met het inrichten ervan. En ook met hè, dat je het zo uh, authentiek mogelijk maakt. Dus niet dat je een bankje uit 1900 neerzet in de ruimte van 1960. Nee. Dus het is moet, wel. Het, het moet matchen. Het matcht helemaal. Ah, ik ben zeer benieuwd. Ja, kom uh, langs. Bij mij. Om vier <laughs> uur is de opening.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 En ontzettend bedankt voor je komst. Ondanks dat je heel snel heen en weer moet schakelen. Ja, dat ja, geeft niet. Heel erg bedankt. Wij zijn een beetje aan, uh, aan het einde. Dus ik ga dat een beetje afronden. De techniek is ondanks de spurt van de studio. Naar, uh, van Hoogland naar de studio deze kant op. Gedaan door Casper Keurensen. De redactie is gedaan. Yvonne Roosendaal. Gert van Kuik. Mijn medepresentator. Waarvoor dank. Gert Die heeft de eindredactie gedaan. En de koffie en water.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 Al wil ik net als jij wat rusten. Begrijp me goed, het was top, het was leuk. Maar de vraag is, hoe lang gaan we, we nog door? Nou, tot de laatste refrein. Wanneer zou dat zijn? Ik vraag het even we aan het koor. Nog drie, drie minuten voordat dat stop. Dat ik kan, dat ik nog. Straatjes links leeg, spijnen wat en nog wat.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 Oh, we moeten nog twee, twee minuten voordat ik stop. Dat ik krap, dat ik nog. De groep die blijft maar tikken, dus we komen er wel samen naar de zon. Oh, ik moet plassen, nee, echt eerlijk waar. Hou het maar op, hoor, we zijn nog niet klaar. Oh, oh ik ga gillen, dit gaat niet goed.